Lezen, kunnen jullie ook meelezen straks op de Beamer? Vandaag hebben we een heel mooi thema. En het thema voor vandaag is: WhatsApp met God over bidden als conversatie en hoe je dat doet. Nou, ben ik eens even benieuwd, even vingers omhoog. Wie hebt er wel eens? Ja, een heleboel. Uh, wie zit er regelmatig op Facebook? Ja. Wie mailt er nog heel veel? Ja, ook nog wel. Ja. Nou is wel het leuk om te zien. Een heleboel mensen weten inmiddels wat WhatsApp is. Vooral de mensen als ze een, uh, een smartphone hebben. Een telefoon waarbij je dus ook internet op kunt ontvangen. Dan kun je berichtjes naar elkaar sturen. Berichtjes. WhatsApp berichtjes. En ik denk een jaar of tien geleden. Toen die telefoons echt helemaal inkwamen. En het mailen. Als je elkaar dan een mailtje stuurde... en die ander gaf, nou, wat zullen we zeggen... een dag of vijf later antwoord, dan was dat prima. Nu, als je iemand een mailtje stuurt... en diegene heeft s'avonds nog niet gereageerd... dan wordt er vaak toch even gecheckt van... doet jouw computer het nog wel, want ik heb je een mailtje gestuurd. En met Facebook, als je met mensen aan het praten bent... dan zeggen ze wel eens, ja, dat hebben we al gedaan... heb je het niet zien staan op Facebook... Dus je moet inmiddels overal van op de hoogte zijn. En dan de leukste. WhatsApp. Wie heeft dat wel eens dat je een appje stuurt... en dat je dan eigenlijk drie minuten later al meteen een uitroepteken en een vraagteken terugkrijgt van... reageer je nou nog wel? Het moet eigenlijk per direct. Of dat je op een verjaardag zit en zo'n hele groep jongeren aan tafel ziet... en in plaats van dat ze met elkaar praten zitten ze met elkaar te appen. Dat is ook een hele leuke. Maar praten we eigenlijk nog wel echt met elkaar? Stellen, dat we een whatsappje naar God zouden kunnen sturen. Wat verwachten we dan? Een antwoord van hem? Iets waar we iets aan hebben, binnen een minuut? Ik denk een hele mooie waar we vandaag met elkaar over na gaan denken. Echt praten met God, hoe doen we dat? Ik denk dat dit ook een heel mooi moment is om samen een zegen te vragen over deze dienst. En als je nou niet gewend bent om te bidden, dan kun je ook gewoon luisteren naar de woorden die ik uitspreek. Laten we met elkaar gaan bidden. Vader in de hemel, wat fijn dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen komen. Op deze mooie zonnige herfstdag. Heer, we komen hier allemaal op onze eigen manier. Met onze eigen gevoelens, met ons geluk, met ons verdriet. En heer, de een komt om naar de mooie muziek te luisteren. De ander om de rust op te zoeken of naar uw woord te luisteren. Heer, wilt u ons vullen met uw liefde en wilt u ons verrijkt weer verder laten gaan? Wilt u een zegen geven over deze dienst? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. We hebben vandaag live muziek en we gaan zo meteen twee liederen zingen. Een opwekkingslied en daarna een kinderlied. Iemand heeft ooit gezegd. Ik meen dat het Augustinus was. Uh, zingen is twee keer bidden. Dus, nou, en dat gaan we heel veel doen Luther deze toch? dienst. Luther Een en al. toch? Wat zeg je? Luther toch? Was het Luther? Ja, of jij, bent the, jij bent de theoloog. <laughs> iemand die, die er iemand. veel over nagedacht heeft. Zullen we zingen en uh, daar wij gaan staan. een kinderlied, liedje voor de hele dag soms heb je wel eens van die liedjes en die blijven de hele dag in je hoofd zitten en dan denk je, oh nee hè? oh vreselijk, nou dit is een heel leuk liedje als het de hele dag in je hoofd blijft zitten U bent altijd om mij heen Zodat ik weet dat er geen plekje is Waar ik uw grote liefde meet Alleluia, liedje voor de hele dag Alleluia, ik zing omdat ik weten mag Dat u er altijd voor mij bent U helpt mij steeds weer overhand. U bent een vriend die altijd Knood u liefde mee. Halleluja liedje voor de hele dag. Halleluja ik zing omdat ik weet het maar u bent de schepper van het heelal. U bent mijn god maar bovenal. Met u bent... over in gesprek zijn met God en um, of daar verschillende elementen van dat gesprek in uh, kunnen zitten. En dit is één lied um, wat gaat over um, uh, schuldbekentenis en uh, vergeving vragen aan God. En uh, uh, nou ja, dat is ook één van de dingen die uh, in gesprek met God naar voren kunnen komen. Dus dat gaan we, gaan we nu zingen. Langzaam uitgenoot met een hart vol van twijfel Volg ik uit de wijsheid, vergeef mij toch mijn ongeloof en nieuw het vuur in Oh, Lord. Een van vergeving die geen einde kent. Alles in mij buigt nu voor u. Hier in uw nabijheid, het licht van uw verlossing schijnt helder in. vader en ja, het woordje Abba dat als je niet zo vaak in de kerk komt en uh, het is een nogal oud lied dan ken je dat misschien niet het betekent, het betekent ook vader Abba oh. Slechts van u alleen, dat mijn wil voor eeuwig zijn. Het is het moment om de Bijbel te openen. Um, we lezen vandaag vier stukjes uit de Bijbel, allemaal uit het Nieuwe Testament, uit uh, Galaten, Romeinen en Matthäus. En het zijn eigenlijk allemaal stukjes um, die er gaan over dat Jezus ons heeft bevrijd, zodat wij Gods kinderen kunnen zijn. Jullie kunnen meelezen met de biemer. Ik begin bij uh, Galaten 4, vers 5 en 6. Um, ik pak alleen een klein stukje even voor, zodat de zin even helemaal duidelijk is. Maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet. Maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet, opdat wij zijn kinderen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn Zoon gegeven, die Abba Vader roept. Dan gaan we verder naar Romeinen 8, vers 14 tot 17. Allen die door de geest van God worden geleid zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. We moeten delen in zijn lijden, om met hem te kunnen delen in Gods luister. De geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrond, weet wat de geest wil zeggen... Hij weet dat de geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. En dan gaan we over naar Matthäus 6. En dat is een stuk waarin uh, Jezus ons laat zien uh, hoe wij tot God kunnen bidden, met hem kunnen praten. Matthäus 6, vers 5 tot 13. En wanneer jullie bidden, doe dat niet als de huigelaars die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgene is. En jullie vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen... die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben. Nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt. Onze vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel...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 Voordat ik wil, wil ingaan op wat we net gelezen hebben uit de Bijbel, wat wil vertellen over bidden, gaan we kort kijken naar een fragment over bidden. Ik zal het daarna toelichten, het is in het Engels, maar het spreekt voor zich, denk ik. Want die ontzettend zijn best doet om een, een, een en ja, een goed gebed te bidden bij zijn schoonouders aan tafel. Alles blijkt, uit alles blijkt dat hij zegt dat hij het veel vaker heeft gedaan... Hè? dat hij het normaal is om te bidden. Maar dat het eigenlijk, nou ja, hij heeft dit nog niet zo vaak gedaan. Dat kun je er wel uit opmaken. Hij probeert zijn best te doen. En hier zien we nu natuurlijk eigenlijk dat, dat, dat je zo'n poging kunt wagen... maar dat het nooit een goed idee is om jezelf anders voor te doen dan je bent. En dat geldt ook als het gaat over bidden... Dat je, ja, je kunt het zo proberen, je kunt deftige, moeilijke woorden gebruiken. Maar het kwam hier niet over, ze, nou ja, ze konden het dan nog wel waarderen. Maar uh, praten met God mag je ook doen zoals je bent. Uh, je mag praten tot hem als jezelf. Oké, okay, dat mag. Je mag praten als jezelf met God. Maar toch denk ik dat veel van ons binnen moeilijk vinden. Tenminste, als ik in gesprek ben met, met andere mensen over het onderwerp bidden, dan hoor ik vaak dingen als, ik had geloof ik een slide meegenomen waar dat ook op stond. Um, ja, bidden is moeilijk vol te houden. He, ik neem het me elke keer wel weer voor, maar ja, er komt toch de klatter weer in. Of, um, of het hoort bij geloven, maar ik vergeet het gewoon telkens. Ik ben veel te drukker voor. Of het is... Het is, ik vind eigenlijk, ja, het is erg om te zeggen, maar dan zeggen mensen, ja, ik vind het een beetje slaapverwekkend. Ik val elke keer in herhaling, uh, ik zeg dezelfde dingen. Soms doe ik het wel netjes elke dag, maar ja, ik val er bijna zelf bij in slaap. Nou wellicht dat je daar wel iets van herkent, dat bidden nog niet zo gemakkelijk is. Toen ik bezig was met de voorbereiding voor deze spreek, dacht ik ook echt, ja, moet, ik, moet ik over bidden... Moet ik daar een preek over houden? Zitten mensen daar wel op te wachten? Maar dit soort gesprekken hielpen mij. En ook als ik naar mezelf kijk. Ik ben zelf helemaal geen held in bidden. Ik doe het wel. Ik probeer het wel. Ik probeer me toe te zetten. Maar ik merk ook dat het, dat het best moeilijk kan zijn. En dat het ook wel op bepaalde momenten hard werk is. En ik dacht dan is het juist goed om over zo'n onderwerp ook na te denken. Juist als het, de basics, als het over de basics gaat van het christelijk geloof. Um, bidden is moeilijk, bidden is hard werken en dat laten we hier lekker overeind staan vandaag. Want dat is zo. Ik denk dat als je eerlijk over bent dat het al moeilijk is om überhaupt aan bidden toe te komen. Iemand zei eens een keer van als ik me voorneem om te gaan bidden, als ik dat gepland heb als het ware op een moment in de dag, dan lijkt het alsof alles zich op dat moment er tegen samen om het te voorkomen dat ik aan het gebed toe kom. Begrijp je wat ik bedoel? Dat je, je hebt voorgenomen om te gaan bidden, maar dat er even een telefoontje tussendoor komt, of dat er net een leuk programma is op de tv, of nou, je krijgt een appje, he, aandacht weer afgeleid. Dus om überhaupt aan binnen toe te komen is al lastig. En als je dan aan het bidden bent, probeer je te concentreren op wie God is, probeer je een gesprek aan te gaan. Maar kan het ook zomaar zijn dat er van alles door je hoofd gaat en dat het moeilijk is om je te concentreren op dat wat je aan het doen bent, namelijk praten met God. En dus is het denk ik wijs en kan het je ook troosten om vandaag gewoon maar overeind te laten staan. Bidden is moeilijk, bidden is hard werken. Geen gelovige ontkomt eraan om daarmee te worstelen en om, om, om zich te, te zetten om het vol te houden. Je bent er niet alleen. In. Maar de reden dat we er vandaag over nadenken, de reden dat we toch blijven bidden is omdat het tot de kern van geloven behoort. Het is belangrijk. Geloven is niet een, uh, een, een pakket van de juiste overtuigingen binnenhalen... en dan ben je er. Nee, geloven draait om verbondenheid. Verbondenheid met Jezus, met God. En die verbondenheid die geef je bij uitstek vorm door te bidden, door te praten. Zoals dat ook in relaties tussen mensen onderling gaat. Die geef je vorm door, door in gesprek te zijn. Door, door te praten met elkaar. En zo kan dat ook met God. Vandaag heb ik één doel. Dat jij opnieuw enthousiast wordt over bidden. Dat je denkt, ja daar, daar, daar, daar ga ik weer de volle 100% voor. En dat je door het onderwijs wat ik er aan je meegeef, dat je ook dingen in handen krijgt om daarmee aan de gang te gaan. Laten we maar gaan kijken wat bidden is. Ik heb een soort uh, een wolk meegenomen van wat woorden, van wat gedachten die aan de orde komen. En we hadden een tekst gelezen uit gelaten 4. En volgens mij stuitte we met die tekst meteen op de, op de kern van bidden. Bidden is namelijk allereerst een conversatie. Wat veel christenen weten van God, dat komt uit de Bijbel. Daar kun je, um, daar kun je over God lezen. En de Bijbel die wordt ook wel het woord genoemd. Woord met een hoofdletter. En veel verhalen getuigen ervan dat als God woorden spreekt, dat er dan iets gebeurt. Dat er dan iets met mensen gebeurt, dat er dan iets in deze wereld gebeurt. God is actief aanwezig in deze wereld. En als je dus gaat lezen in dat woord, in de Bijbel, dan is dat niet slechts informatie tot je nemen. Daar kun je lezen, daar kun je een beetje over nadenken, dat ook. Maar het is de manier om God te horen spreken. Om God te ontmoeten. En het mooie als je daarover nadenkt is dat het woordje woord. Heel makkelijk te linken is aan conversatie. En dat woord conversatie is wat, uh, wat deftig. Dat gebruiken we misschien niet zo vaak meer. Misschien als je, als je met een heel hooggeplaatste persoon in, in aanraking komt. Dat je dan een conversatie hebt. Maar met je buren of met je vrienden heb je geen conversatie. Daar praat je gewoon mee. Maar conversatie. Ik moest wel bijdenken aan, uh, aan Whatsapp. Het voorbeeld werd al even genoemd. Volgens mij noem je al die gesprekken die je hebt in die app op je telefoon, die noem je conversaties. Je kunt met heel veel verschillende mensen conversaties hebben via WhatsApp. De kern van de conversatie van God met deze wereld, dat zit hem in dat God zijn Zoon Jezus zond. Dat laten we ook in gelaten 4. God zond zijn Zoon. Wat kwam hij doen? Nou, hij kwam de mensen vertellen dat ze geen slaven zijn. Dat ze geen werknemers zijn in dienst van God. Niet Gods onderdanen. Niet van, je hebt naar God te luisteren en je moet hem gehoorzamen. Zoals bijvoorbeeld wel in de islam de kern is. Gehoorzaam Allah. Nee, God zond zijn zoon. En zijn zoon die stierf aan een kruis. Die gaf zijn leven op, zodat wij in alle vrijheid kunnen leven. Dat is wat Jezus kwam laten zien. Dat is wat Jezus kwam vertellen. Jezus maakt het mogelijk dat we vrijheid, vrijheid hebben, dat we vrij uit met God kunnen leven. En dat we in die vrijheid dus kunnen converseren met God als onze vader en wij als zijn kinderen. En dat is dus een deel van het goede nieuws vandaag, onze verbondenheid met God. Tussen ons en God. En vandaar dat in een van de liederen die we zongen, maar ook weer in deze tekst, gelaten vier dat er dat woordje Abba staat. Vader. Of misschien nog wel iets intiemer, papa. Hoe doe je nou mee aan die conversatie die God gestart is met deze wereld? Ik denk dat we daaraan kunnen deelnemen door te bidden. Om nog even terug te grijpen op het voorbeeld van WhatsApp... Je zou je zo kunnen voorstellen dat God een gesprek aanmaakt, dat hij jou uitnodigt, doe je mee aan dit gesprek. Hij start de conversatie en hij wacht tot die blauwe vinkjes verschijnen. Heeft hij, heeft zij het gehoord, heeft zij het gelezen? En dat hij daarna ook wacht op jouw antwoord. Kun je dat, kun je daar iets bij voorstellen? Ik denk dat het wel is hoe je over bidden in de basic mag nadenken. En let daarbij ook op de volgorde, dat God het is die een conversatie start. God nodigt je uit voor, voor een gesprek met hem. En het mooie is dat God dat doet met een ieder van ons. Nu kan het zijn dat je denkt, ja, dat is een uh, mooie theorie. Um, maar dat je ook wel eens gehoord hebt, misschien op je opleiding, of dat je eens wat hebt gebladerd in een psychologische magazine, of dat je het gewoon van jezelf ook wel denkt, ja, maar bidden, dat, dat is toch gewoon praten met jezelf. Hè? Uh, mooie conversatie met God, maar dat is toch gewoon praten tegen jezelf. Bekende bijbelwetenschapper, Eugene Peterson, die is het daarmee eens. Die zegt, bidden is praten tegen jezelf, als je vergeet... Dus hij zegt er wel een als, een maar bij. Als je vergeet gebed te zien als antwoord op de God van de Bijbel. Dan had ik een citaat meegenomen, dat is een heel lang citaat. Dan moet je even alleen de laatste regel lezen. De rest doet er niet zo toe. Uh, de laatste regel is het belangrijkste. De essentie van gebed is dat we niet bezig zijn met onszelf en onze antwoorden en mening. Maar dat we leren God te beantwoorden. Hoe leer je dat? God beantwoorden. Bij mij werkt het altijd zo... dat uh, Hij mag naar de volgende weer. Anders gaan mensen toch het hele citaat zitten lezen. Uh, bij mij werkt het altijd zo dat een conversatie aan kracht wint... als ik de ander uh, beter ken. He, als je elkaar niet of nauwelijks kent, dan kun je elkaar wel spreken. Maar dan... Uh, dan blijft het vaak toch een beetje bij informatie uitwisselen. Dat je, dat je wel aan het praten bent, maar dat je nog niet alles laat zien van jezelf. Maar als ik meer weet over de ander, en de ander meer over mij, dan, dan, dan gaat het dieper. Dan ga je dingen uitwisselen um, waarin je meer laat zien van jezelf. Van wat ik denk en van wat ik doe dan open je hart voor de ander... en dan wordt het van een conversatie een ontmoeting. En als het om de conversatie met God gaat... dan kun je zeggen, hoe beter we begrijpen wie God is... hoe beter onze gebeden worden. Hoe hoger de kans is dat het van conversatie ook overgaat... in een ontmoeting met God. Ik denk dat bijna iedereen een schietgebedje kan doen. Er is dus ook wel eens onderzocht... Zelfs, uh, ik dacht, 65% van de atheïsten doet wel eens een schietgebedje. Nou, dat is op zijn minst opmerkelijk als je bedenkt dat mensen die atheïsten zijn, niet in God geloven, maar toch een schietgebedje doen. naar nou, iets hogers, iets wat boven is. Bij die iedereen kan een schietgebedje doen. De meeste mensen hebben namelijk ergens wel een besef van een hogere macht. Maar gebed gaat dieper en is een persoonlijke ontmoeting met de levende God. Dus daarom geldt: hoe, hoe, um, hoe beter we begrijpen wie God is, hoe beter je gebeden ook worden. Hoe hoger de kans is dat het niet slechts bij het uitwisselen van informatie blijft, maar dat je een echt ontmoeting hebt met God. Als je meer van God weet, door bijvoorbeeld in de Bijbel te lezen, het woord, waar God aan het woord is, waar God dingen doet, ga je dus anders en beter bidden. Maar zoals. Bijvoorbeeld in een sollicitatieprocedure. Je kan, je kan een brief van iemand lezen, je kan de cv goed doornemen. Maar heel vaak, zeker als die brief en als die cv aansprekend zijn, dan wil je die ander ook even zien, wil je die ander ook even ontmoeten, wil je ervaren wie die ander is. En datzelfde geldt als je leuk appcontact hebt met iemand, als je iemand leert kennen en als je in gesprek raakt, als je lekker over en weer aan het appen bent, je deelt wat dingetjes met elkaar. Uiteindelijk, en ik denk dat het niks met oude wet zijn te maken heeft, maar dat, dat iedereen gewoon snapt dat het zo werkt. Uiteindelijk wil je de ander ook ontmoeten, wil je de ander een keer face-to-face uh, -face zien, wil je ervaren hoe het is om in het bijzijn van die ander te zijn, om samen te zijn, om tijd met elkaar door te brengen. Nou, gelaten 4 laat zien dat, dat dat het werk van de geest is als het gaat over ons en God. Dat de geest van God aan mensen is gegeven om de conversatie met God aan te gaan. De geest van God die helpt ons om God beter te leren kennen door zijn woord. Maar de geest is ook degene die ons juist wil doen laten ervaren van binnen, wil doen laten voelen... Zoals in een ontmoeting wat het is om een kind van God te zijn. Kind van God. Dat is hoe Paulus spreekt over, over wat Jezus kan doen. Zodat ze kinderen van God worden. Dat was de nadruk die erop gelegd werd in Gelaten 4. In Romeinen 8 ging het over kinderen van God zijn. Maar Gelaten 4 zegt kinderen van God worden. Dat is een opvallend woordje als je erover nadenkt. Je, je bent een kind van je moeder. Dat word je niet. Maar bij geloof is het zo dat als je tot geloof komt, dat je een kind van God wordt. En letterlijk gebruikt Paulus een woordje wat gaat over adoptie. En als je geadopteerd wordt, als je opgenomen wordt in een nieuwe familie, dan zet dat je leven als het ware op zijn kop. In een nieuw perspectief. Het verandert alles. Hoe je jezelf ziet, hoe je je leven leidt. Als gelovige mag je zelf zien als geadopteerd in het gezin van God. Met God als vader, met Jezus als je grote broer. Wij hebben de meest intieme, wij hebben de meest onverbreekbare relatie denkbaar. Met God de vader, de God van hemel en aarde. En gebed is een manier om te ervaren dat je een kind van God bent door de kracht van de geest. Dat je toegang hebt tot God. Dat is het volgende wat we over kunnen zeggen. Denk eens na wat er voor nodig is om een van de grote der aarde te mogen ontmoeten. Denk bijvoorbeeld na wat het zou vragen om bijvoorbeeld even een gesprek aan te gaan met Obama. Noem maar het. De president van de Verenigde Staten. Hey, uh, alleen mensen met de juiste toegang, met de juiste veiligheidspasjes uh, of met de juiste prestaties... Of met de juiste hoeveelheid macht, die komen bij zo'n persoon. Die kunnen een gesprek aangaan met zo iemand. En dat is dus vrij ingewikkeld. Maar als je nou een zoon of als je nou een dochter bent van zo iemand, hè, bijvoorbeeld een van de dochters van president van Amerika, dan is dat vrij eenvoudig. Hè? Nou, dan kun je vader, kun je vader, als het ware, gewoon bij hem binnenlopen en zeggen: Pap, ik wil. Even een gesprek wil, even wat aan je vragen ik wil, even wat met je delen. Op dezelfde manier hebben wij toegang tot de God van hemel en aarde. Hij is het hoogste, hij is het grootste wat je kunt bedenken. En je hebt toegang tot hem. Je hebt geen macht nodig, je hebt niet de juiste prestaties nodig, geen veiligheidspasjes, maar er is toegang voor jou. Hij weet alles van je, hij is in jou geïnteresseerd heeft alle tijd voor je. En die liefde van de vader, die kun je in het gebed ook gaan ervaren. Want dat is wat de geest doet. Hij doet je ervaren dat je een geliefd kind bent van God. Dat je toegang hebt tot hem. En dat wil hij zo echt, dat wil hij zo krachtig door je doen. Dat je op een gegeven moment zelfs kunt gaan uitroepen. Abba, papa, vader. De geest van God doet jou ervaren dat je relatie met God niet afhangt van jouw prestaties. Zoals het misschien op je werk soms wel is. Nee, het hangt af van ouderlijke, van onvoorwaardelijke liefde. Omdat je door het reddende werk van Jezus, dat is wat Hij kan doen, een zoon of dochter van God kunt zijn. Misschien is het wel eens opgevallen, of misschien doe je het zelf ook regelmatig, dat veel mensen hun gebed afsluiten met in Jezus naam. Jezus leerde dat, zijn volgelingen ook. Bidden doe je in Jezus naam, in mijn naam. Doordat Jezus naar deze wereld kwam, om ons vrij te komen, kopen door zijn dood aan het kruis, kunnen wij God onze Vader noemen. In Jezus naam bidden is ergens te vergelijken met... Met, als, um, met, met de juiste referentie die je soms nodig hebt om ergens binnen te komen. Een goed contact in je netwerk die je helpt om de volgende stap te zetten. In Jezus naam bidden betekent gebruik maken van de enige manier om te naderen voor God. Door Jezus. Bidden in Jezus naam. Even bijkomen, even samenvatten. Bidden is dus een conversatie. En die conversatie, naarmate die dieper gaat, kan die uitmonden in ontmoeting met God als je vader. En waarin de geest je helpt om dat allemaal te begrijpen en om het te ervaren, om het zelfs op een moment uit te roepen. Papa, vader. En Jezus is degene die dit alles mogelijk maakt. In zijn naam mogen we bidden, mogen we naderen tot God, er is er toegang tot hem. Maar zeg nu eens eerlijk, en mag je voor jezelf houden, hoef je niet hardop te zeggen. Uh, is dit hoe je het gebed gebruikt? Is dit hoe jij bidden ervaart? Als conversatie, als ontmoeting met je, met je hemelse papa? Is het niet zo dat we vaak tot God bidden om, om dingen te vragen? Om, om dingen te vragen als onze carrière? Voor onze gezondheid. Voor onze gevaar lopen. En als het leven allemaal gladjes verloopt. En als we dat hebben waarop we hopen. Als we dat hebben waar we denken blij van te worden. Dan dat binnen een stuk moeilijker is. Wat vraag je dan? Wat zeg je dan? En nog iets anders. Dat is ook een van mijn ervaringen. En ook lange frustratie geweest. Is dat gebed... Ook um, dat onze gebeden ook vaak niet zo gevarieerd zijn. bestaan vaak uit vragen, soms uit spijtbetuigingen. Maar is het nou echt zo dat wij in ons gebed bijvoorbeeld ook substantieel tijd besteden. aan te loven en te prijzen wie God is? Om te vertellen: Heer, u bent mijn papa en dat betekent dit voor me. En. Daarom is waarom ik zo blij met u ben. En daar ben ik dankbaar voor. En ik bewonder u. Ik denk dat als je ontdekt, of als je opnieuw ontdekt... dat Jezus kwam om zichzelf te geven. Dat je je wellicht ook aan hem wilt overgeven. Als je ontdekt dat het God alles kostte... dan ben je wellicht ook bereid om je hoop, om je vertrouwen... In de dingen van deze wereld over te hevelen naar Jezus. Dan wil je God kennen. Dan wil je God lief hebben. Zijn vaderlijke liefde. Als je er echt van onder de indruk raakt. Als dat opnieuw bij je binnenkomt. Dan doet dat al het andere verbleken. Met God converseren. God ontmoeten in je gebed. Als je dat dag in dag uit doet dan, is het ook zo dat je dag in dag uit vreugde en liefde ervaart. Vrede en vertrouwen, dat zijn dingen die, die horen bij iemand die bidt. En ik denk dat dat gebed een heel ander daglicht zet. En ik hoop dat je daar al een beetje enthousiast van wordt, dat je denkt ja, daar verlang ik eigenlijk wel naar. Naar een conversatie of beter nog naar een ontmoeting met de Hemelse Vader. Zo wil ik ook binnen. Zo wil ik, ik ermee bezig zijn. Dat wil ik dagelijks weer doen. Het gebed is dus uh, met God praten, Hem ontmoeten als je Hemelse Vader. En daar kun je naar verlangen. Maar de vraag is dan, hoe doe je daar, doe je daar recht aan? In geestelijk opzicht. Hoe geef je een gebed zo vorm dat je er niet zelf bij een slaap valt. Dat je niet telkens in herhaling valt. En voordat ik een paar praktische aanwijzingen geef... wil ik ook nog heel kort um, bemoediging... Um, nou toch ook even laten klinken, die woorden die we lazen. Want ik ga zo wat praktische handvaten geven. Hoe kun je je gebed nou vormgeven? Maar er zijn tijden, er zijn momenten waarop dat ook even niet lukt. en Waarop je daar niet aan toekomt, om wat voor reden dan ook... En dan vind ik het mooi om te weten dat we ook lazen uit Romeinen 8. De geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Er, er zullen tijden komen dat het nog steeds lastig is. Dat ook naar deze dienst, naar het onderwijs dat ik vandaag gegeven heb over bidden. Dat bidden moeilijk blijft. Dat het hard werken blijft. We weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons. Met woordloze zuchten. Dus dat is een, een soort bemoediging vooraf. Dat, dat de geest van God voor ons tot God de Vader bidt. Dat hij voor ons pleit. En dat God door die geest doorgrond Wat wij eigenlijk van diep, van binnen tot hem willen zeggen. Maar goed, als je dan toch wat moet zeggen over hoe doe je nou recht aan gebed als conversatie, als ontmoeting dan is het denk ik goed om te kijken naar dat gebed... wat Jezus zijn leerlingen leerde. En wil ik kort naar kijken. Het gebed wordt ook wel het Onze Vader genoemd. Doe maar eentje verder. Ja. En er worden een aantal dingen genoemd. Een aantal soorten gebed. En uh, de soorten gebed die daarin zitten... Zijn, uh, zijn deze. Dankzegging, aanbidding, smeekgebed en bekentenissen. En... Um, dankzegging vind je bijvoorbeeld in vers 13. En dan, als je Bijbel bij je hebt, dan, dan staat er gewoon in de bladzijdenspiegel, de normale tekst, en dan staat er rechts onderin, staat nog een aanvulling. Die staat niet in elke Bijbel, maar daar staat dan, want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Misschien hadden sommigen van jullie dat stukje ook wel gemist toen het net werd voorgelezen. Amen, staat er dan aan het einde. Dat is hoeveel mensen dat gebed ook afmaken. En dat gaat over dankzegging. U behoort de koningschap, de macht en de majesteit tot een eeuwigheid. Um, aanbidding. Onze Vader in de hemel laat uw naam geheiligd worden. Laten we uw naam groot maken. laten we uw naam aanbidden. Smeekgebed komt er ook in voor. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Bekentenissen. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. In het gebed dat Jezus zijn leerlingen leerde zaten vier vormen van gebed. En ik denk dat de ene niet beter is dan de ander, maar dat ze naast elkaar mogen staan en dat ze elkaar mogen stimuleren. Laten we er kort doorheen lopen en ik begin met aanbidding. Uh, andere woorden voor aanbidding zijn lofprijzing. God de eer brengen. En in Jezus gebed komt dit het eerste. Onze Vader in de hemel laat uw naam geheiligd worden. En ik denk dat aanbidding de rest van je gebed mag motiveren. Bijvoorbeeld uh, als we God nog meer als onze Vader gaan zien. Als we hem daarom aanbidden. Dan maakt het ook dat we meer op hem zullen willen vertrouwen in dat wat we nodig hebben. En dan mag, zeg maar, als je in je gebed dus God aanbidt als je vader, dan mag dat ook doorklinken in hoe je de dingen aan hem vraagt, het smeekgebed. Ik denk dat aanbidding een soort, ja, een soort voorwaarde is voor een goede formulering, voor een goede motivatie voor die andere soorten van gebed. Het begint met wie God is. God die start een conversatie met deze wereld. En wij mogen daarop antwoorden. En heus, je kan je gebed heus wel eens beginnen met een vraag. Of meteen to the point komen en zeggen, heer ik heb het verknald, ik wil u bekennen. Maar in het algemeen is het goed om te starten met aanbidding. Laat de aanbidding maar de rest van je gebed kleuren. Tweede dankzegging. Het verschil met aanbidding is dat dankzegging God prijzen is om wat hij heeft gedaan. En aanbidding gaat vooral over wie God is. Dankzij ging is zo belangrijk dat Paulus in Romeinen 1 zelf stelt dat niet dankbaar zijn de kern van zonde is. Oeh, niet dankbaar zijn de kern van zonde is. Is dat zo? Denk maar eens na over plagiaat. Dat is dat je claimt dat je iets verzonnen hebt, dat je iets gemaakt hebt, dat je iets opgeschreven hebt. Terwijl je dat eigenlijk dus niet zelf hebt verzonnen. Je hebt het gekopieerd, je hebt het, nou ja, niet geleend, maar eigenlijk gewoon gestolen van iemand anders. En plagiaat, dus zonder de naam van de ander te vermelden, dat is dus eigenlijk weigeren om die ander ergens voor te bedanken. Nou, God neemt dankzegging zo serieus. En dus ook als we dat niet doen. God bedanken voor wat hij doet, dat geeft je vreugde. Dat geeft je, dat geeft je rust. Oeh, mijn leven is in zijn handen. Kijk maar wat hij doet. Daar ben ik hem dankbaar voor. Zie je wel, hij is echt mijn vader. Derde vorm die Jezus ook noemt in zijn gebed. Dat zijn de bekentenissen. Bekentenissen staan voor het onderdeel van gebed... waarin je, God vertelt waar je de fout in bent gegaan. Waar je je zonde op biegt. Zowel dat waar je van bewust bent... die je heel duidelijk voor ogen hebt, dingen die je weet... Maar in dit onderdeel van gewet kun je ook even de tijd nemen, even stil zijn en God vragen. Schijn met uw licht op mijn leven. Laat me maar zien. Waar doe ik het niet goed? Waar ga ik de fout in? Tijd om jezelf te onderzoeken. Stil te staan. Ik denk dat je dit deel van het gewet eigenlijk alleen kunt doen als je gelooft dat Jezus kwam om zijn leven te geven. Om ons vrij te kopen. Om ons... In de vrijheid te zetten. En die gebeurtenis heeft zo'n impact op je dat, je. dat je je leven wilt veranderen. Dat je opnieuw wilt starten. Dat je wilt afkeren van de zonde. En dat doe je door ze te bekennen. Vergeving te ontvangen. Op basis van dat we geliefde kinderen van God zijn. Bij, bij de ideale vader kan je ook altijd terecht. Kun je vertellen. En kun je ook vertellen als je iets fout hebt gedaan. Dan zal hij het horen en dan zal hij het ook willen vergeven. Zo is het ook met God. In een vertrouwelijke relatie is het oké okay om je fouten toe te geven. Dat vergroot je nederigheid en ook dat kan je vreugde geven. Als je iets op hebt gebiecht, dan kan er een soort opluchting ontstaan. Dan kun je weer opnieuw beginnen. De laatste is smeekgebed. We zijn een beetje... Een beetje anders doorgegaan. Maar de laatste smeekgebed. En dat is God de dingen vragen uh, voor jezelf, voor anderen en voor de wereld. En die verzoeken die worden niet altijd één op één ingewilligd. We denken misschien wel dat een bepaald verzoek ons zal helpen, of dat het anderen gaat helpen. Maar dat als God het verzoek zou voldoen, dat je er later toch achter komt dat we verkeerd zaten. En dus als bescherming tegen. Ja, misschien wel zelfzuchtige motief om, om dingen te vragen. Maar ook tekortkomingen in onze kennis, in onze blik op de wereld. Vragen we God ons smeekgebed te horen in overeenstemming met Gods wil. Met Gods plan voor jou, voor de omgeving en voor deze wereld. En die wil van God, die ga je beter leren kennen, naarmate je God beter leert kennen. Met hem converseert en hem vaker ontmoet in het gebed. Als je die woorden kunt spreken uit het Onze Vader, het gebed dat Jezus zijn volgingen leerde, namelijk laat uw wil geschieden. Dan ontstaat er, met dat je die dingen vraagt, ook tegelijkertijd een soort rust en een soort vrede. Dat we onze zorgen bij God kunnen laten, dat we onze zorgen bij God kunnen neerleggen. Wetende dat Hij ze hoort en dat Hij naar handelt zoals Hij denkt dat het het beste is wanneer en hoe dat het beste is. En zo vind je in gebed een uh, vrede vertrouwen zoals je dat nergens anders op die manier kunt ervaren. Van God als je hemelse vader die altijd het beste wilt voor zijn kinderen. Dus hoe kun je bidden? Hoe kun je werken aan een conversatie aan een ontmoeting met God? Deze dingen. Aanbidding. Dankzegging. ...smeekgewed bekentenissen. Zullen we een lied gaan zingen? Lars vroeg of ik ook nog wat wilde vertellen... ...over de rol van muziek en uh, muzikale aanbidding... ...in uh, dat gesprek met God. Um, ik zal geen tweede preek afsteken. Um, mijn ervaring is dat uh, je vaak dingen wel weet. Bijvoorbeeld iedereen hier heeft nu net van Lars gehoord. Jezus is gekomen zodat je een kind van God kan zijn. Je bent een kind van God. Nou, dat hebben we dan allemaal gehoord. Dat weten we dan. En soms duurt het even voordat dat, zoals ze zo mooi zeggen, naar je hart zakt. En voordat dat dan echt... Um, betekenis krijgt in je leven. En voordat je dat nou echt gaat doorhebben. En echt beseft. En soms dan verdwijnt dat ook weer. En mijn ervaring is dat um, muziek is een, uh, een instrument. Wat God volgens mij gemaakt heeft en gegeven heeft. Wat heel erg uh, emotie en hart van mensen raakt. En daardoor is het ook vaak zo. Dat dingen die je al honderd keer gehoord hebt. Uh, gesproken of al honderd keer gezegd hebt. Uh, dan ineens als je ze zingt of als je ze hoort zingen, ineens naar je hart zakken en um, daar landen. Um, dus, dus dat als eerste, dat, dat aanbidding en muziek soms een, een middel kan zijn... Om, uh, ja, waardoor God echt tot je hart spreekt en het echt in je, in je binnenste laat, uh, laat inzinken. En, um, um, ik, heb, uh, ik heb heel veel nagedacht over aanbidding, dus ik ga zomaar uh, een oneindig verhaal uh, afsteken... Um, het tweede dat um, aanbidding soms ook voor mij iets is wat, uh, wat woorden geeft aan waar ik eigenlijk niet zoveel woorden voor heb. Um, bijvoorbeeld aanbidding in, in woorden, gewoon als ik aan het bidden ben, vind ik soms heel lastig. Ik denk, ja, ik vind het soms een beetje onnatuurlijk om dan te zeggen, God wat bent u goed en wat bent u groot en wat aanbid ik u en ik ben u zo dankbaar voor wie u bent. Dat, dat vind ik dan soms lastig om te zeggen, terwijl als ik het in een lied zing dan komt het er veel makkelijker, veel makkelijker uit. Dus dan is het ook een soort een, uh, een middel om uh, makkelijker te kunnen bidden. En het derde is uh, uh, zingen in de kerk. Daar wilde ik ook nog even... Uh, waarom zingen we nou eigenlijk met elkaar? En ik denk dat aanbidding in die zin ook heel vaak iets is. Um, soms denk je wel eens bij een lied... nou, ik weet niet of ik dit nou mee kan zingen. Maar dan hoor je je buurman of je buurvrouw zingen... En uh, als je in de kerk zingt, dan bid je ook voor elkaar. Dan zing je ook uh, met elkaar wat anderen misschien niet kunnen zingen. En um, soms zing je ook dingen die uh, voor jezelf een soort aanmoediging zijn. Um, soms zing je dat heel letterlijk. Um, we zingen heel vaak tienduizend redenen. Um, Loof de Heer, o mijn ziel. Dan is het, hé uh, hey, Juliette, de Heer loven, opletten. En zo, zo werkt dat vaak met, met liederen. Dat dat ook weer een soort aanmoediging is naar jezelf. Van hey, dit, uh, dit is waar. En uh, dit gaan we, gewoon, uh, gaan we gewoon zingen. En dat, uh, dat doen we gewoon. Het is dus, dus een aanmoediging. En ook voor, voor wie, er, wie er soms niet kan zingen. Om elkaar uh, daarin op te tillen en naar God te brengen. Um, nou ja, dat, dat uh, voor nu. Maar als jullie meer willen over doorpraten, dan wil, vind ik dat heel leuk. Dus... Uh, Doe uh, ja. Uw vrede vult dit huis, een glim van heerlijkheid, daalt in onze harten neer. Vader kom omarm, wie naar U verlangt, Uw geest daalt op ons leven neer. Uw vrede vult dit huis, een glimp van heerlijkheid, daalt in onze harten neer. Vader, kom om aan, wie naar u verlangt, uw geest staat op ons leven neer. En uw liefdeslied vervult ons met aanbidding, uw geest getuigt in ons. Verzoend. het hemelkor verstilt, als uw zachte stem over onze leven zingt. Uw genade lied, vervult ons nu met dankbaarheid, uw geest getuigt. Zodat we dat refrein nog één keer zingen? Zing allemaal mee, want wij zijn uw Godzoon's en dochters en niet alleen uh, wij die hier met de microfoon staan. En uw liefdeslied vervult ons met aanbidding, uw geest getuigt in ons. Vandaag ook het avondmaal. En uh, ik moet zeggen, um, na de preek, maar ook na, na het verhaal van Juliet... En, en het lied wat we dan samen mogen zingen, um, vind ik dat ook heel gepast. Wil ik nog heel kort iets over zeggen? Um, ik heb al veel gezegd over, over bidden als, als een conversatie, als een ontmoeting met God. Um, en door die conversatie, door die ontmoeting leer je hem ook beter kennen. En het eerste is dat je dan ontdekt dat je aan de ene kant er erger voor staat dan, dan, je, dan je had gedacht. En als je dat ontdekt, dan, dan krijgt dat in het gebed ook zijn, zijn uiting door die bekentenissen waar we het over hebben gehad. Maar aan de andere kant, als je God ontmoet, als je God beter leert kennen... dan ga je ook merken en ga je weten dat je geliefder bent dan je ooit had durven dromen. Dat je een kind van de vader bent... Dat je naar hem toe kunt gaan en kunt zeggen, papa, vader, hier ben ik. En, en dat kan dan in gebed hebben we het over gehad, uit uiting krijgen in aanbinding, aan, in, aan, in dankzegging. Jezus, u bent, u bent de redder, u bent de heer. En ik denk als we nadenken over avondmaal, dat het ook echt uh, nou, de vorm van een antwoord mag hebben. Op wat God heeft gedaan in Jezus, zijn zoon. En nu is het niet zo dat je pas aan het avondmaal kunt meedoen op het moment dat je kunt zeggen, ja dit, dit, dit kan ik allemaal, dit, dit doe ik allemaal. Ik denk dat de maaltijd van de Heer, dat het ook een ideaal moment is om opnieuw toe te veilen. en te zeggen, ja ik heb het verlangen om u beter te leren kennen. Ik heb het verlangen om, u, om met u te converseren, om u te ontmoeten. En uh, Ik heb het verlangen om met hem en voor hem te leven. En dan ook van harte welkom als je dat over jezelf kan zeggen. Om het avondmaal mee te vieren. En mocht je het avondmaal op een of andere manier om wat voor reden dan ook niet willen meevieren, helemaal prima. Even welkom vandaag en op stoel vind je dan ook een kaartje. Um, er staan een aantal gebeden op. Ik zie ze vandaag voor het eerst, maar ik vind het prachtig dat die hier liggen en dat je op deze manier ook nou, een gebed kunt uitkiezen wat bij jouw situatie past. En dat je dat moment als het avondmaal zo begint, dat je dat moment gebruikt om te bidden. Dan doe je namelijk hetzelfde als wij, antwoorden op wat, wat God heeft gedaan in zijn Zoon Jezus Christus. Ik zou graag met jullie willen bidden. Oh en als het gebed is afgelopen, dan komt er op het scherm met onze Vader. En als je wilt, mag je dat meebidden. Heer God, Heer, u bent uh, u bent groot, u bent goed, u bent genadig, en u bent ook een gevende God. En, uh, en u dacht het goed dan, om uw zoon te geven. En eerder hebben we vandaag al. Al veelvuldig bij stilgestaan. Hoe geweldig dat is. Dat u uw zoon gaf. Dat uw zoon zijn leven opgaf. Om ons in de vrijheid te stellen. Om voor ons de toegang. Te geven. Tot u als. God van hemel en aarde. Als een van de. Als de grootste die er is. En toch mogen we bij u komen. Alsof u onze vader bent. U bent onze vader. En wij mogen uw kinderen zijn. Heer, daarvoor willen we u prijzen. Willen we u dankzeggen. En Heer, als we dan nadenken over de wereld waarin we leven. Um, ja, dan, dan, dan bidden we voor onze wereld. Bidden we dat dat meer mensen in aanraking zullen komen met uw liefde, met uw vaderliefde. Want dat is wat deze wereld nodig heeft. Uh, er is zoveel onvrede, er is zoveel liefdeloosheid, er is oorlog, er is pijn, er is verdriet. En uh, We zouden lang bezig zijn als we het allemaal bij name zouden willen noemen. Het lijkt wel alsof deze wereld in brand staat... Op sommige plekken in het echt en op andere plekken gaat het er gewoon heel hard aan toe. Is dus het heel moeilijk, zijn de omstandigheden geweldig ingewikkeld. En hier, dat, uh, dat willen we bij u brengen. En we willen vragen: kom met uw liefde. Kom met, u, met uw kracht en raak mensen aan. Hier, we bidden speciaal ook voor, voor mensen die. Die leidinggevende posities hebben. die belangrijke beslissingen moeten nemen. Over bijvoorbeeld. Um, over wat we, wat we aan moeten. met al die vluchtelingen die hier naartoe komen. Geef leiders van onze landen. van onze overheden. geef wijsheid en inzicht. wat het juist is om te doen. Mogen ze daarin ook geleid worden. door uw liefde. Hebben. Uh, Bidden ook voor onze omgeving. Dat wat we daar aantreffen. Aan, aan moeilijke dingen. Maar ook aan mooie dingen. We zijn nu uh, dankbaar als we positieve verhalen horen. Als we uh, horen dat mensen op zoek zijn naar u. Dat mensen zich opgeven voor een cursus om meer te leren over het christelijk geloof. In. Uh, in mijn de ontdekt cursus, Heer, we dragen dat ook aan U op. Dat dat, uh, dat het tot zegen mag zijn. Dat mensen U mogen leren kennen. Heer, we bidden ook op dit moment voor de Veenaarkerk en voor alle mensen die eraan verbonden zijn. Heer, we zijn dankbaar voor, voor wat de Veenaarkerk mag zijn en mag betekenen voor ons. Wat we er wat we er mogen ontvangen van elkaar... maar ook van u. De Verenigde Kerk als plek om u te ontmoeten. Om te groeien in geloof. Om te groeien in onze conversatie met u. Heer, u weet ook hoe we er nu in zitten. Um, na alles wat gezegd is... na alles wat we gedaan hebben. U kent ons leven. En, uh, heer, wat is de bemoediging dat u ons leven wilt dragen... Dat we ons leven in uw handen mogen leggen en dat u zegt, ik ben erbij, ik loop met je, ik loop met je mee, ik loop zelfs voor je uit, ik zal, ik zal je de weg wijzen. Je geef dat we dat ook mogen ervaren in ons leven, in de uitdagingen die er op ons pad komen, in dat wat, ons, wat van ons wordt gevraagd, ook in de komende weken en de komende tijd neergeeft geef dat als we zo de maaltijd van de Heer vieren, dat alles bij elkaar komt. Uw liefde voor ons. Maar ook ons verlangen om meer voor u te leven. Om dat gesprek, om de conversatie, de ontmoeting met u aan te gaan. Mag het bij elkaar komen. En zegen zo de viering van het avondmaal. Dat bidden we in Jezus naam. Amen. Ik wil jullie een paar woorden voorlezen uit 1 Corinthians 11. Waarin, uh, waarin Paulus vertelt wat hij ontvangen heeft. Um, als het gaat om de viering van de maaltijd van de Heer. Want hij zegt daar namelijk. Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd... nam hij een brood. Sprak het dankgebed uit... en hij brak het brood. En hij zei... dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw... om mij te gedenken. En zo nam hij na de baaltijd... ook de beker. En hij zei... deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed geschoot, gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd, wanneer u dit brood eet, wanneer u uit de beker drinkt... verkondigt u de dood van de Heer totdat Hij komt... Zo direct uh, wil ik jullie vragen om uh, nou, naar voren te komen als je uh, de uitnodiging hebt gehoord en als je zegt ja ik wil de maaltijd van de heer meevieren. Van harte welkom. Um, zo direct gaat Esther aan die kant staan met het brood. Daar uh, zul je een stukje brood ontvangen. We hebben met elkaar afgesproken dat wij daar ook iets bij zeggen. Uh, Esther zal zeggen het lichaam van Christus ook voor jou. En... Uh, dat mag je in alle stilte ontvangen, je mag daar ook iets op terugzeggen, iets als bijvoorbeeld amen. Um, ik doe hier hetzelfde, ik uh, rijk je de beek aan en ik zal erbij zeggen, het bloed van Christus, ook voor jou. Um, nou, even praktisch, het is goed denk ik om, uh, om uh, nou een rondje te maken, dat de mensen achteraan beginnen. Dat ze, dat ze dus zo hier naartoe lopen langs Esther, daarna langs mij, dan mag je weer terug uh, naar je plek. En nou, tijdens de viering zal er ook uh, muziek op staan. Zullen er beelden voorbij komen op de beamer. Ook om de, nou, om, daar, um, om de ervaring van de maaltijd van de Heer ook te verrijken. En om je te helpen om ermee bezig te zijn. We gaan samen een lied zingen. Ik wil heel dichtbij u zijn. Als uh, afsluiting van deze vreugdevolle, mooie viering van de maaltijd van de Heer. Zullen we samen bij gaan staan. We zijn bijna aan het einde van de dienst gekomen en uh, ik heb nog een aantal mededelingen en uh, allereerst wil ik uh, met de mededelingen even beginnen met uh, de bloemen. Als Veenhardkerk geven we iedere week een bosje bloemen aan iemand uh, in de omgeving en uh, deze week willen we dat graag geven aan Ger de Vries. Uh, ze is al 50 jaar een belangrijke vrijwilliger in het plaatselijke Rode Kruis en uh, we willen haar bedanken voor uh, de inzet. Dan hebben we, uh, oh, ik heb het briefje even niet meegenomen, hij ligt daar. Uh, de maand november is de maand in de Veenhardkerk van de Veenhardfilm. En aankomende vrijdag begint de eerste film, dat is de film van uh, Michiel de Ruiter. Er liggen flyers uh, op de tafels in de hal... Een heel mooi moment om elkaar te ontmoeten, om te kijken naar uh, mooie films en er nog even over door te praten. Het zijn vier films in de maand november, iedere vrijdagavond. En uh, ze starten om half negen. Um, wilt u uh, op de hoogte blijven van wat wij allemaal doen in de Veenhardkerk, maar ontvangt u nog niet de nieuwsbrief? Dan kunt u uw naam en e-mailadres even opschrijven in het boek uh, bij de uitgang. Daarin staat onder andere ook dat we dus deze maand uh, films zijn... Um, en dan nog één, uh, werd mij net even gevraagd, uh, Baan 7 gaat uh, vanavond starten. Eventueel voor wat uh, meer informatie kun je terecht bij uh, Willem Roest, die hier ook zit, voor zometeen uh, bij een kopje koffie. En dan als laatste het collectedoel. De hele maand november gaan we collecteren voor Stichting De Sleutelbloem. Uh, ik denk dat er zo ook even iets op de beamer komt. Uh, het is een lokale stichting in Noorden. En die stichting die zet zich in voor mensen met uh, psychische, uh, psychiatrische of psychosociale problemen. En die mensen komen vaak aan de rand van de samenleving te staan. En wat zij doen is, zij bieden onder andere ja, een leerwerkcentrum en een dagbesteding om deze mensen op te vangen. En ze ook met elkaar in contact te laten staan in verbinding. Zodat ze uh, ja, kunnen zijn wie ze zijn. En uh, het is heel mooi, er staat ook een website bij. Ik kan hem aanbevelen. Uh, om daar gewoon eens even een kijkje op te nemen. Dus uh, de collecte van deze maand. Dan uh, gaan we zo eerst collecteren. Daarna zingen we nog een lied. Mogen we de zegen ontvangen. En is er ruimte voor uh, gesprek met elkaar bij een kopje koffie? Zullen we het laatste lied zingen?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 naam van de geest. Voor uw troon zijn wij gekomen en verhogen uw naam. U geeft ons genade, u roepen wij aan. Hoor ons niet heer, onze dank weer klinkt. Engelen buigen neer, ongemeente gemeente zingt. En u draagt ons hoog op uw vleugel mee. Heel de De In de naam van de geest, voor uw troon zijn wij gekomen. We verhogen uw naam, u geeft ons genade, u roepen wij aan. Hoor ons lof niet, klinkt onze dank weer, klinkt. Engelen buigen neer, uw gemeente zingt. En u draagt ons hoog op uw vleugels mee. We zijn aan het einde gekomen van deze dienst. Veel gehoord, veel gedaan. Tijdens de avondmaalsviering uh, was ik na het gebed uh, het Onze Vader vergeten. Uh, we hebben wel een paar keer gelezen, we hebben er uitgebreid over nagedacht. Mijn suggestie zou zijn, ga straks lekker naar huis. En bid dat gebed nog eens voor jezelf of in je gezin aan tafel. En ontdek die punten erin. Over aanbidding, dankzegging, smeekgebed, bekentenissen. En probeer dat gebed wat Jezus ons leerde als voorbeeld te nemen voor je eigen gebed. Om die conversatie aan te gaan. Om de ontmoeting met God te hebben. Niet alleen vandaag, maar ook de rest van de week. En daarvoor geeft God ook iets aan jou. En uh, dat mag ik in zijn naam meegeven. En dat is zijn zegen, zijn nabijheid. Ontvang het met een open hart. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de aanwijzigheid en kracht van de Heilige Geest. Is met jullie allemaal. Amen.